Dit is Jeroen Tjapkama met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is dit jaar gewonnen door Zwitserland. Het nummer The Code van Nimo kreeg 591 punten. Daarmee won voor het eerst een non-binaire artiest. Kroatië werd tweede. De 68e editie van het Songfestival was in het Zweedse Malmö en was zwaar beladen. Er werd geprotesteerd tegen de deelname van Israël vanwege de oorlog in Gaza. Het Israëlische liedje was vooraf wel een van de favorieten, maar eindigde als vijfde. In de finale deed Nederland niet meer mee omdat Joost Klein werd gedisqualificeerd. Dat gebeurde nadat een cameravrouw een klacht had ingediend omdat Klein haar zou hebben bedreigd. De NPO en Avro Tros hebben bezwaar ingediend bij de EBU die het Songfestival organiseert. Avro Tros vindt de disqualificatie buiten proportie. De Universiteit van Amsterdam gaat morgen weer open. Alle gebouwen waren vanwege de studentenprotesten van de afgelopen week tegen de oorlog in Gaza vier dagen lang gesloten. Op de eigen website schrijft de universiteit we hopen van harte dat de gebouwen open kunnen blijven. Het bestuur wil de komende weken in gesprek met verschillende groepen binnen de UvA. Volgens de universiteit zijn demonstraties toegestaan, maar dan wel zonder gezichtsbedekking, blokkades, overnachtingen of intimidatie. Gisteren werd bekend dat de UvA de schade na de protesten schat op 1,5 miljoen euro. De man die als eerste levende mens een varkensnier kreeg, is overleden. Twee maanden terug onderging de 62-jarige Amerikaan de experimentele transplantatie. Volgens artsen is er geen aanwijzing dat de varkensnier de oorzaak is van de dood. In het zuiden van Brazilië zijn tot nu toe 136 mensen omgekomen door het noodweer. Al anderhalve week kampt het gebied met zware regenval en overstromingen. 125 mensen worden nog vermist en meer dan een half miljoen inwoners hebben hun huis moeten verlaten.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 Zuster, nee zuster Denk aan de buren Ja zuster, nee zuster Zijn de buren Ja zuster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 Yeah. yeah.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 we kijken naar het sprookje, lieve schaam. Zo warm in, arm jij en ik, naar alle kant. Als kinderen zo blij, omdat het licht weer brandt. Als op het blij de lichtjes weer eens branden gaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schaal.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 Ja, wist ik veel, hè? Ja. Volgende morgen loop ik in de Leidse straat, hoor ik achter me zeggen, dan gaat die viezerik. <tied> Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land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 Een bootje net als wel...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 Doe steeds mijn werk met veel plezier. Be moet je me met andere zaken. Ben altijd thuis, nooit anders wie. Ik leef circuit en zeer solidaar. Mijn gezicht is altijd in de ploeg. En ik moet toch aan mijn bandje denken. En aan mijn dagelijks vrouw Gaan we? Is dan mijn weg dag? Dan kan ik de straat op gaan Dat zie je op dit bar. geen koste meer voor je staan. Dan zie je de vrolijk. Snijzen, als kost het zo jong en fijn, want de man als kost het te leven. Moet je staan op een chocke voor zijn, maar zij lang leven de bieren en de klare. Het heerlijke nacht van de Sida. de vrouwen, de wijnen, de sigaren, in ons heerlijk. Ben ik een chili of een ede In elk café op het Rembrandtsplein Waar nou ook bepaald geen kosten Of zoiets van die nacht zijn Ik dans daar mijn vochtstrotje En s'nachts dan slaap ik nooit alleen want die koster is geen voetje. Het is een mens van vlees en bijn Oké okay, jongens, even lekker met elkaar nou vast houden Meezingen in inhaken Is dan mijn mens een Dan kan ik de straat gaan. Dan zie je op de baan Geen koster met voor je staat Dan zie je het vrouw je, als kosten zo jol en fijn, want om altijd als kosten de leven moet je stapel een soort, voor zij Hart zij lang leven. de bier en de klare, Het heerlijke net van schidaag. De vrouw.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 gekomen, heeft hij urenlang gezocht naar het hoofd genomen Willem zoekt maar niet, zei Tante Kee. Want hij heeft die kop niet nodig, hij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 Op 16 december 1919, en al daar op 8 oktober 1993, was een Nederlandse zanger van het levenslied. En u hoort hem nu, Mankenelis met O Amsterdam, wat ben je mooi. O oh Amsterdam, wat ben je mooi. Met je grachten, je Jordaan en Rembrandt Rembrandtplein. Wie jouw wonen vergeet je nooit.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 Amsterdam, ik blijf bij jou, zolang ik leef. Oh Amsterdam, joh van Amsterdam, ik blijf bij jou, zolang ik leef.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 For you, that no, no. what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 En toch zo ver is Amsterdam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 De we wel zo met jou, bepaalt geen diep. Je bent nu eenmaal zo, zoals de Heer je schiep. Geen meid die zich vertonen wil met jou in het openbaar. Als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar. Zo, zo is het, als je maar gezond bent, als je maar gezond bent, als, als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar. Als je maar gezond bent, als je maar gezond bent, als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar. Ama komt vrouwen, geen misbaar. Als je maar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 In Spanje, noem me jantobien. Hoe maak ik mij verstaanbaar in Spanje? Nou gewoon met dit boek in mijn zak. Een safie is daar een tipillo, en een broodje is daar panicilio Van Bilbao tot Malaga kan je terecht met de grootste gemak. Er is geen enkele zin in Jordaans. of hij staat hier vertaald in het Spaans. Olé!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 Hoe maak ik mij verstaanbaar in Spanje, Dan nou, gewoon met dit boek in mijn zak. En Safi is daar een tipilio, en een broodje daarvan daar zielio. Van Bilbao tot Malaga kan je terecht met het grootste gemaakt. Er is geen enkele zin in Jordans, of hij staat hier vertaald in het spat. Olé!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 Die daar zwemt, voor jou is voorbestemd Zonder dat hij het nog weet Hij snuffelt is aan je degen, je dobbert gaat bewegen De spanning is bijna ten top gestegen Want je hebt beet Ik of geen bungalow, geen huis met patio Het hele huwelijksleven krijg je zo van mij cadeau Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen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 Europa, Europa, in Europa was old man,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 Kon het lonken niet laten Ze lompte naar iedere man Daar liep veel veel in de gaten En oh oh Daar oh, oh, kwam naar de geet van die... Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5